In de jaren 80 piekte de werkloosheid naar grote hoogte. Ook nu worden records weer gebroken. Een uitgelezen moment voor het grijze circuit. In de jaren 80 waren ze ineens overal. De alternatieve klusbedrijfjes, tweedehands kledingwinkeltjes... en hondenuitlaatcentrales. Door de aanhoudende economische crisis... viel er ongelooflijk veel ontslagen in alle sectoren. Veel mensen hadden gewoon helemaal geen zin om thuis te gaan zitten... en begonnen buiten de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst... en al het papierwerk om hun eigen bedrijfjes... Niet helemaal legaal, maar ook niet helemaal illegaal. Het zogenaamde grijze circuit. Ook nu duikt het grijze circuit weer op. Je ziet de pop-up stores en de vintage meubelzaakjes overal. Mensen bakken cupcakes op festivals of organiseren gewoon weg hun eigen marktjes. Anno 2013 is het grijze circuit even actueel als in 1985... toen het VPRO-programma Het Spoor de nu volgende documentaire uitzond. Waarin u onder meer het ontstaansverhaal van de Utrechtse kring. Loopwinkel de arm hoort. De klussencollectieven, de kleine boetiekjes, de alternatieve boekhandels en eethuisjes, u kent ze ongetwijfeld wel. Allemaal bedrijfjes die behoren tot het grijze circuit, ook wel de informele economie genoemd. Er zijn vele tinten grijs. Ook zaken als vrijwilligerswerk en het werken met behoud van uitkering... worden tot die informele economie gerekend. Het gaat eigenlijk om al het werk dat inlicht... tussen formele bedrijvigheid aan de ene kant... en de zwarte handel van koppelbasen en heroïnedalers aan de andere kant. Er zijn weinig gegevens over. Wel schattingen naar het aantal mensen dat in dat grijze circuit werkt... en de het geld hierin omgaat. Maar die schattingen lopen zo uiteen dat ze nauwelijks serieus te nemen zijn... Maar één ding staat als een paal boven water. Het grijze circuit heeft de laatste vijf jaar een sterke groei doorgemaakt... en het is beslist niet meer af te doen als een randverschijnsel. Het gaat om honderdduizenden mensen die om uiteenlopende reden... in dit circuit terechtgekomen zijn. Mensen die vaak werken in kleine bedrijfjes die nergens geregistreerd staan... en waar de overheid geen greep op heeft. Alle reden dus om aandacht te besteden aan dit grijze circuit... aan de mensen die erin werken en de manier waarop de overheid tracht weer orde op zaken te stellen. Een van de meest sprekende voorbeelden van zo'n informeel bedrijf... is Stichting De Arm, gevestigd aan de oude gracht in Utrecht. Bij De Arm worden afgedankte spullen weer opgeknapt en verkocht. En met succes. Ze begonnen vier jaar geleden met een paar mensen in een klein duister keldertje... Momenteel werken er twintig mensen en ze zijn zo riant gehuisvest... dat menig bedrijf er jaloers op zal zijn. Een van de initiatiefnemers van de arm is Ad Schenk. Jaren terug was hij succesvol in het gewone bedrijfsleven... als eigenaar van drie groentezaken. Van dat verleden wil hij niets meer weten. Werken bij de arm is voor hem een principiële keuze. Ad Schenk over wat er bij de arm allemaal gedaan wordt. Nou, we hebben een uh, fietswerkplaats. Dat betekent dat allerlei fietswrakken die binnenkomen... of onderdelen, die worden zoveel mogelijk weer tot uh, fiets geproduceerd. Daarbij nemen we dus ook de reparaties aan... van mensen die uh, dus komen met hun fiets. Uh, uiteraard uh, zijn we daar aanmerkelijk uh, goedkoper in. We moeten daar natuurlijk wel een bepaalde vergoeding voor rekenen. Uh, zijn we ook kleding in samen. Sorteren, repareren. Uh, uh, ook weer een deel van in de, in de verkoop brengen. Uh, timmerwerkplaats. Nou, dat spreekt voor zich natuurlijk timmerherstelwerkzaamheden, uh, stoffeerwerk, uh, laswerk, uh, schilderwerk. Waarbij we steeds een selectie maken van nou, dit is, dat artikel is ook wel zo te verkopen. Dus je legt de prioriteit natuurlijk bij de artikelen die anders niet te verkopen zouden zijn. Die gaan eerst door de, door de productielijn heen, om het zo te zeggen. Dingen die echt helemaal stuk zijn. Ja, en die dan ook wel weer ingeschat worden van is dat, is dat te doen, is dat te maken. Nou, jullie hebben verschillende kelders hier aan de oude grachten in Utrecht en ook nog zo'n heel grachtenpand erboven. Hoe zijn jullie daar gekomen? Nou, het, uh, het grachtenpand uh, was zo dat uh, wij huurden hier van, een, uh, van wat je noemt aan een oude baas... die dus eigenlijk al jaren alleen in dat pand woonde. Inmiddels toch wel zover was dat hij niet meer zelfstandig kon wonen. Uh, hij zou voor zijn pand een behoorlijk goede prijs kunnen hebben ma uh, maken... maar ja, hij, uh, zoals hij dat is, ik kan mijn geld toch niet mee in mijn graf nemen... en jullie zitten hier al zoveel jaren en laten we nou eens kijken welke prijs voor jullie haalbaar zou zijn... Dus we zijn tot overeenstemming gekomen. Dat was weliswaar niet voldoende om uh, op basis van onze activiteiten... voldoende zekerheid te bieden voor, de, uh, voor een hypotheekgever. We zijn gepraat met het Koning Fonds en die heeft dus voor ons uh, een garantie afgegeven. Wat dan te vergelijken is dat een particulier dus een garantie van garantie krijgt... om een pand te kopen op basis van inkomen enzovoort. We zitten... Uh, we zijn nu vier jaar bezig hier, we hebben dat pand in, uh, per 1 mei uh, kunnen betrekken. En uh, nou verder hebben we ons gunstig kunnen ontwikkelen, we hebben royaal een verplichting kunnen voldoen, we hebben zelfs al extra kunnen aflossen. Dus we, de helft van de opbrengst van het project uh, proberen we dan in het eigen project uh, te investeren. Dat zijn termen die een beetje afgeleid zijn van de uh, normale, normale bedrijfsmatige verhoudingen, maar goed. We zien dat wel, wel zwaar wat anders. De helft dus binnen het project... en de andere helft wordt gereserveerd op een, een borgfonds... wat wij dan hebben neergezet op een rekening bij de triodosbank En daarmee staan we dan borg voor andere projecten. En we hebben ook projecten die we rechtstreeks steunen. Maandelijks met bepaalde bedragen. Onder andere hebben we een vrouwen project in Zimbabwe wat we steunen. Weliswaar niet met grote kapitalen, maar toch ook het principe gekozen om een hele directe lijn van, van ja, als je het ontwikkelingshulp wil noemen, een hele directe lijn, dat je het project ook in beeld hebt. Je hebt de foto's van, je weet waar het terecht komt, wat ze doen. En zo hebben we ook een project in Jakarta, wat dan eigenlijk een opvangproject is voor wat je dan noemt zwerfkinderen in zo'n hele grote stad waar 4 miljoen inwoners wonen, waar gewoon kinderen van God en iedereen verlaten zijn uit de vulsbakken eten. Zo'n project die daar ook niet door de overheid wordt gesubsidieerd of wel zeer minimaal, dat steunen we dus ook. Voorlopig kleinschalig, maar we hopen op den duur uh, zulke projectjes, kle ook kleinschalig projectjes, uh, misschien wel uh, in zijn geheel te adopteren. Wat is kle kleinschalig? Wat voor bedrag besteden jullie aan dat soort projecten? Nou, de, die projecten waar we het nu over hebben, uh, dan spreken we over uh, uh, bedragen van 100 gulden per maand per project... Uh, dan moet je je dus wel realiseren dat natuurlijk de koopkracht... de besteding van dat briefje van 100, wat er van ons naartoe toe gaat... daar misschien een koopkracht heeft van duizend gulden. Ja, en daar zullen we ook, al naar de, de, de ons project zich verder ontwikkelt... ook uh, dat steeds aanpassen. Betalen jullie ook lonen uit hier? Nee, we betalen geen lonen uit. Uh, iedereen die hier actief is... die uh, uh, moet in principe zelf in zijn levensonderhoud voorzien... Uh, dat is geen collectieve verantwoordelijkheid. Uh, dus de een die, uh, zal uh, hier vrijwilligerswerk doen... omdat hij ook nog een ander baantje ernaast heeft. Een ander die werkt hiermee op basis van zijn uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn uh, van WWV of bijstandsuitkeringen. Uh, dat kan AOW zijn. Uh, het zijn verschillende mogelijkheden. AAW komt ook voor. We hebben dus uit verschillende hoeken. Maar dat heeft men natuurlijk altijd persoonlijk op het hoofd. Dus men heeft dagelijks maakt men weer die keuze... om op basis van die financiële mogelijkheden... Uh, hier te participeren, hier zijn uh, inzet aan te geven. En we hopen wel op een gegeven moment... dat uh, mocht er voor mensen die hier uh, binnen ons collectief opereren... en met zo'n uitkering of wa door wat voor omstandigheden ook in de problemen te raken... dat we eigenlijk op een punt willen komen hè, dat we dan zeggen van... Uh, nou, die uh, uitkeringinstatie kan een hooglaag springen. Maar als jij dit wil, dan moet dat mogelijk gemaakt worden. Kan je me nou een, uh, een rondleiding geven en eens laten zien wat jullie allemaal hier hebben? Ja, dat is wel Nou, dan gaan we van, uh, gaan we van uh, het uh, ondergronds gedeelte naar het bovengronds gedeelte. Dit is een uh, voormalig uh, aardappelpakhuis geweest. Uh, in gezeten vroeger, grote inrijdeuren. Eerst een smaal gedeelte onder het uh, pand. Hier houdt het pand eigenlijk op. Mm -hmm. Dan nog een heel uitgebouwd pakhuis, het voormalige achtertrein, wat dus overkapt is. We hebben naast dit pand hebben we ook nog een uh, winkelpand. En dat is dan uh, weer in huur, dat gedeelte. Dan zit de kledingswinkel. En dat is het nog uh, uh, het kantoor wat nog verder ingericht moet worden. Wat ja. hier allemaal staat, hè? allemaal, ijskasten, uh, wasmachines en zo. Deze ziet er bijvoorbeeld nog heel goed uit. Ja. Doen die dingen het ook nog? Ja, de grap. Deze ziet het heel mooi uit, maar die doet het niet. En we ja. kunnen nog niet vinden wat er aan Er staan wel wat minder mooie die het dan weer wel doen. Uh, deze afdeling is ook nog in opbouw. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, je om uh, dat soort apparatuur, wasmachines, koelkasten, uh, gasvernuizen... dat er toch een stukje techniek bij komt kijken. Daar zijn we mee bezig. Uh, het zomaar überhaupt vervangen van allerlei onderdelen, dan zou het voor hergebruik niet meer... Uh, uh, interessant kunnen zijn. Dus voor zover we dan uh, wat meer techniek ontwikkelen om storing op te sporen... Uh, moet je dus ook zo zien dat er hier heel wat van gesloopt zal moeten worden... om weer aan allerlei onderdelen overbouwen van dingen te komen. Uh, en daar zijn we dan ook mee bezig om uh, uh, die voorraad op te bouwen... zodat je uit een bepaalde uh, tweedehands onderdelenvoorraad ook kan putten. Ja. Maar wordt dit al verkocht, dit spul? Er staan, er, hier, ja, er staan hier natuurlijk wel gasvernuizen, wasmachines en koelkasten bij... die wel inmiddels gerepareerd zijn. We krijgen ze natuurlijk ook wel binnen waar je dan niks van Dat uh, testen we dan nog even uit. Wasmachine gaat er bijvoorbeeld altijd pas uit... nadat die enkele wassen voor ons heeft gedaan. Voor de kledingswinkel dan. Zodat we toch met grote zekerheid kunnen zeggen van... Uh, Brengt u zelf een was mee, doe hem erin. Ga gezellig even beneden in de kantine zitten. Controleer je was, want we zijn er zelf ook erg bij gebaat... dat mensen met een goed apparaat naar huis gaan. Het blijven natuurlijk oude spullen. Er zit geen garantie op. En hebben geen Philips niet. De arm is zo grijs als een bedrijfje maar grijs kan zijn. Er worden geen lonen uitbetaald. Het bepalen van prijzen is natte vingerwerk... En allerlei werkzaamheden worden zonder de benodigde diploma's verricht. In Den Haag zijn ze niet zo gelukkig met de sterke toename van dit soort bedrijfjes. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid houdt zich dan ook al jaren met het probleem bezig. Ook in het dit jaar verschenen rapport Waarborgen voor Zekerheid wordt er weer ruime aandacht aan besteed. Volgens Theo Zandstra, medewerker van de Wetenschappelijke Raad, heeft de groei van het grijze circuit voornamelijk te maken met de stijging van de loonkosten. Wanneer we het hebben over de informele economie... dan hebben we het vooral over uh, de productie van goederen... maar meer nog over het verlenen van diensten aan particuliere huishoudens. En er heeft zich een ontwikkeling voorgedaan dat dit soort activiteiten relatief gezien erg duur geworden zijn. De, de groei van de vraag doet het aanbod ook groeien? Uh, de groei van de vraag doet het aanbod ook groeien. Al zijn er ook nog een paar uh, andere ontwikkelingen die dat aanbod versterken... namelijk uh, bijvoorbeeld het toenemen van de vrije tijd de werkloosheid, maar ook de arbeidstijdverkorting. En ook ontwikkelingen in de inkomenssfeer. Naarmate mensen in hun inkomen achteruit gaan... zal uh, vaak getracht worden om op, op deze manier... toch nog een aanvulling in het inkomen te kunnen verwerven. Het gaat hier inderdaad vaak om aanvullingen. Niet om mensen die er nou helemaal, hun, helemaal van bestaan van die zwarte activiteiten. Maar het is vaak juist om iets extra's te kunnen doen. Bij het aanbod speelt dan ook nog uh, een rol dat... Uh, voor veel mensen het ook niet aantrekkelijk is om überhaupt nog iets extra's te doen. Want als je de, de inkomsten die je daarmee verkrijgt opgeeft... dan wordt dat vaak in mindering gebracht op bijvoorbeeld je huursubsidie... of op andere uitkeringen die van je inkomen afhankelijk zijn. En dat kan, dan kan het zelfs zo zijn dat je eigenlijk minder geld overhoudt... dan wanneer je dat werk niet gedaan had. Maar ook nog even terug te komen dus op die vraag naar informele activiteiten. Uh, die, die kostontwikkeling, waarom is dat nou zo ongunstig geworden... juist voor die dienstverlening? Dat heeft te maken met het feit dat het om diensten gaat die erg arbeidsintensief zijn. Die bestaan vooral uit het, gewoon uit het verrichten van een bepaalde handeling... waarvoor geen machines bestaan of, of gereedschappen zozeer bestaan. Het maken van fietsen, schilderen van huis, dat soort dingen. Precies, dat soort dingen. En die kunnen eigenlijk ook nooit echt veel, veel sneller gebeuren. Dus dat betekent, daar zijn gewoon grenzen aan. Terwijl aan de ene kant allerlei producten steeds uh, sneller gemaakt kunnen worden... met steeds minder mensen kan er steeds meer gemaakt worden... waardoor die producten relatief ook goedkoper kunnen worden... omdat er gewoon minder... Uh, ...lonen en dergelijke hoeven te worden betaald. Geldt dat voor dit soort activiteiten niet, dus die komen in een ongunstige verhouding te staan... ...ten opzichte van de aanschaf van allerlei goederen. En daarbij speelt nog een andere factor ook een rol. En dat, is, uh, dat hangt ook sterk samen gewoon met de ontwikkeling die we in onze economie hebben meegemaakt. Naarmate mensen uh, eigenlijk dichter in inkomen bij elkaar komen te liggen... ...ik heb het hier niet over dat er niet onaanvaardbare inkomensverschillen zouden zijn... ...daar gaat het niet om, maar... Uh, over het algemeen gezegd kunnen we toch zeggen dat de lonen die mensen verdienen dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat het relatief duurder wordt om iemand anders voor jou te laten werken. Dus dan kun je zeggen van ja, ik kan wel een schilder laten komen, maar ik kan dat ook zelf doen. En als je dat dan tegen elkaar gaat afwegen, dan uh, zou je, hè, zo dat al mogelijk was, kunnen zeggen van nou ik kan beter zelf een uur vrijnemen en gaan schilderen dan dat ik een uur moet werken om iemand anders ervoor te betalen. Mm -hmm. Vooral omdat je vanuit jouw netto loon, het bruto loon van die schilder moet betalen. Mm. Toch is het meest voor de hand liggende lijkt mij... dat uh, die grote groei van de informele sector... Uh, als voornaamste oorzaak de werkeloosheid heeft. Want juist in de eerste helft van de tachtig jaar is die werkeloosheid gigantisch gestegen. Ik denk zeker dat de werkeloosheid zijn invloed heeft. Maar ik betwijfel toch of dat de belangrijkste factor is. Ik heb zelf het idee dat hier veel meer een, een structurele ontwikkeling... dus een al veel langer durende ontwikkeling aan de gang is... en die ook door zal gaan. Ongeacht of die werkloosheid er nou zal zijn of niet. Omdat deze die verschil in prijs waar ik net over sprak... niet zozeer te maken hebben met die werkloosheid. Maar gewoon, dat is meer iets wat een haast... Een, een, ja, er is niks logisch in de economie... maar je zou maar zeggen een logisch gevolg is van de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. De omvang van dat verschijnsel, die wordt ook even in het rapport behandeld. Er uh, zijn nogal uiteenlopende schattingen naar gedaan. Wat is, wat is de meest plausibele schatting? Waar gaat, uh, waar gaat u vanuit bij dit onderzoek? Wij hebben voor ons onderzoek niet uh, zelf een schatting gemaakt... over de omvang van dit uh, informele circuit. Uh, er is door diverse andere instellingen en personen wel een onderzoek... of schattingen gemaakt. Uh, wat daarvan de meest plausibel is... Uh, vaak wordt gehanteerd een, een, een bedrag van zo'n rond 10% van het uh, nationaal inkomen. Dus dat zou zo'n zo 25 miljard zijn... Ik bedoel niet alleen de financiële omvang, maar ook uh, hoeveel mensen zijn nou actief in dat circuit, het informele circuit? Um, ik denk dat dat een groot aantal is. Uh, misschien kunnen we ook wel zeggen van naast die 10% van nationaal inkomen dat er ook 10% van de mensen werkt. Dan zou je dus zeggen van nou de mensen zo tussen de, ja, het begint op vrij jonge leeftijd misschien, zo tussen de 17 en en ja, eigenlijk zou het doorlopen tot 80 misschien. Maar het, het is niet uh, onwaarschijnlijk dat dat toch in de buurt van een, van een miljoen mensen zou gaan. Uh, daarbij rekenen we dan ook mensen die met behoud van uitkering werken. Het werken met behoud van uitkering is niet helemaal een onderdeel van de informele economie... in die zin dat daar wel alle regels, uh, en zelfs heel veel regels bestaan en daar ook aan voldaan wordt. Maar naar de aard van het werk vertoont het veel gelijkenis met de informele economie. Niet alleen de overheid, ook de werkgevers zijn niet zo te spreken over de informele sector. Mevrouw Jonker Gouw van het KNOV, het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond... vindt dat ieder bedrijf zich aan alle wetten en regels dient te houden. Zolang het langs de reguliere weg gaat, hebben wij daar natuurlijk geen enkel probleem mee. Ook niet dat bedrijven in goedkope huisvesting of wat dan ook zitten... Maar daar waar het gaat om bedrijven die uh, zich niet uh, houden aan uh, de wet- en regelgeving... zoals bijvoorbeeld een uh, vestigingswet, dan wel belastingenpremies uh, ontduiken... hebben wij daar natuurlijk wel problemen mee. Die bedrijfjes, die be die, daar is vaak helemaal niet bekend of ze wel loon betalen. He? Vaak zeggen ze, "Ach, we zijn nauwelijks loonvormend. Werken de mensen die er zijn, werken met een uitkering. En als je geen loon betaalt, hoef je toch ook geen premies af te dragen. Nou, het, het probleem is uh, dat ze juist op die uh, wijze uh, het uh, reguliere bedrijfsleven feitelijk een uh, concurrentie uh, aandoen. Omdat de condities waaronder die bedrijven werken uh, feitelijk gunstiger zijn dan de condities waaronder uh, een reguliere ondernemer uh, moet uh, werken. Door het feit dat uh, met subsidies, uh, met behoud van uitkering of wat dan ook wordt uh, gewerkt, uh, kunnen die bedrijven... Uh, beschikken die bedrijven over faciliteiten die een ondernemer die voor eigen rekeningen risico moet werken niet heeft. En daarmee hij feitelijk op een soort van voorsprong komt. Heeft u dat wel eens onderzocht? Hoeveel formeel gewoon werk het heeft gekost... dat er de tweede helft van de zeventige jaren... zoveel van die kleine bedrijfjes bijgekomen zijn? Dat het in een aantal gevallen zeker tot verdringing van reguliere werk heeft geleid... is een ding wat voor ons vaststaat... Wat betreft de aantallen, dat is erg moeilijk te traceren. Als je bijvoorbeeld kijkt in Amsterdam... waar is onderzocht dat zo'n 10% van de, van de werkgelegenheid... in dat soort bedrijfjes plaatsvindt... vind ik dat toch wel een heel zorgwekkend cijfer. Ja, maar dat is alleen zorgwekkend... als dat betekent dat er dan 10% van de gewone werkgelegenheid... daardoor verdwijnt... Maar als het er alleen maar bij komt, dan is het toch niet te erg? Nou, in hoeverre sprake van dat de werkgelegenheid uh, bijkomt? Uh, zeker als het in een groot aantal gevallen uh, gaat om mensen die met behoud van uitkering uh, uh, werken, kan ik niet spreken van, uh, van werk wat er uh, wat erbij komt. Bovendien uh, zie je dat uh, door. Uh, het feit dat men in een aantal gevallen concurrentievervaltend uh, bezig is, elders reguliere werkgelegenheid uh, uitstoot. Waardoor uh, er feit dat er alleen maar meer uitkeringstrekkers uh, uh, bijkomen. We sluit dan weer aan op de kledingswinkel. Mm -hmm. Dit is de kledingswinkel. Uh, we werken hier dan uh, met, uh, om het zo maar te zeggen, in bedwinkeltjes eerste keus. Het beste spul wat we eruit kunnen halen, het leukste spul, uh, dan kunnen we zo de trap af. Dan komen we in de, in de tweede keusafdeling. Uh, <lacht> Uh, en vervolgens zit er nog een uh, werkruimte aan. Sorteren een werkruimte waar dan ook nog wel sprake is van een soort derde keus. Van uh, nou, bakken, uitzoeken. Uh, Wat toch ook nog redelijk en bruikbaar is. Ik bedoel, kapotte dingen, daar heb je... Dit, dit ziet er veel meer uit als een echte winkel hè? als je dat vergelijkt met, uh, met die verkoophol hiernaast. Ja, dat, uh, enerzijds heeft het natuurlijk te maken dat als het hiernaast de voormalig uh, uh, uh, uh, aardappelpakhuis was. En dit was voorheen dus een uitzendbureau. Mm -hmm. En uh, dus de interieur was als zodanig allemaal uh, in orde. Mm -hmm. En dan uh, oogt het natuurlijk ook weer wat beter. Al die kledingrekken en zo. Ook allemaal uh, ja, in de gehaald? Uh, dit kan je zien. We hebben dus zelf gelast van de oude stelling. Uh, dit hebben we zelf van elkaar gelast. Dan hadden we wel weer een paar stangen die wel weer van originele kledingsrekken waren. Plankjes erop gemaakt. En zo staat Dit is dan ook een oud kledingsrek. Wat dan weer uh, aan de straat heeft gestaan. Of ons, uh, we hebben natuurlijk een legio adressen van mensen. Dagelijks Bel mensen. van Ik heb dit voor jullie. Ik heb dat komen halen. Uh, dus elke dag rijdt de auto uit. Om zeker zoveel op te halen. Als dat hij ook weer meeneemt. Wat hij dus uh, thuis gaat bezorgen. U luistert naar het spoor over het grijze circuit. De informele sector in onze economie. En om die informele sector in haar greep te krijgen... komt de overheid met steeds meer wetten, wetjes en regelingen. Zo bestaat sinds kort de Rijksgroepregeling Zelfstandigen. Het is een regeling waardoor werklozen die een bedrijfje willen starten... hun uitkering nog een half jaar kunnen behouden. Voorwaarde is dan wel dat ze een goed doortimmerd ondernemingsplan maken... dat dan weer moet worden goedgekeurd door het RDK het regionaal dienstverleningscentrum Kleinbedrijf. Ook voor werklozen die aan de slag willen... zonder direct een loonvormend bedrijfje te beginnen... komt er binnenkort een nieuwe regeling. En dat is de wet onbetaalde arbeid uitkeringsgerechtigden, kortweg de WOAU genoemd. Die weerwerf van wetjes en regelingen... is voor bijna niemand meer te overzien. Daarom zijn er clubjes die mensen die daar problemen mee hebben helpen. Een van die clubjes is het AAB in Utrecht... Adtournee van het AB over de nieuwe wet die eraan komt, de WOAU. De wet onbetaalde arbeid: uitkeringsgerechtigden. die uh, wil nader regelen wat voor uh, activiteiten mensen kunnen doen met een uitkering. Met name uh, de, het, het onbetaalde werk, wat zogezegd projectmatig georganiseerd is. Dus Daarbij denkt men aan meer dan drie uh, mensen in een organisatie. Uh, die zegt van nou als er sprake is van een, een, een werkzaamheid of een organisatie waar meer dan drie mensen bij betrokken zijn die uh, onbetaald met een uitkering uh, daarin actief zijn dan uh, moet dat werk getoetst worden op een aantal uh, punten namelijk dat het niet concurrentievervalsend is of dat het geen uh, bestaande arbeidsplaatsen elders verdringt of uh, dat bezuinigingen die hier of daar plaatsvinden... binnen de kortste keren vervangen worden door uh, onbetaald werk. Mm -hmm. eh? Nou, daarvoor wordt dan, als het goed is, een, een toetsingsstructuur in het leven geroepen. Uh, allerlei regionale uh, toetsingscommissies die daarover moeten waken. Die uh, nou, aanvragen voor het uh, doen van dat soort werk uh, moeten toetsen. Ja. En, en wat gaat dat betekenen voor al die bedrijfjes die er, die er nu al zijn, die nu functioneren? Kan het gevaar inhouden voor die bedrijfjes? Ja, wel zeker. Ik denk dat, het, uh, dat ze in toenemende mate ook onder druk zullen komen te staan. Uh, het precieze moment van die wo, -wo is daar denk ik uh, ja, niet eens het allerbelangrijkste in. Want je moet je realiseren dat er uh, bijvoorbeeld hier in Utrecht al sinds anderhalf jaar een... Uh, toetsingscommissie draait, die projecten toetst. Alleen krijgt dat binnen die WOO dan straks een uh, wettelijk kader. En dat is in uh, meer regio's of, of uh, grote plaatsen zo dat er uh, toetsingscommissies draaien. En die WOO zal, er, zal dat nog wat versterken, dat er ook een wettelijk kader voor is. En ik denk dat het uh, gaat betekenen dat ja, allerlei economisch getinte activiteiten van uitkeringsgerechtigden... als ze dus in een wat groter verband gebeuren... Uh, moeilijker kunnen komen te liggen. Die zullen grotere kans lopen om afgekeurd te worden. En ofwel onder druk komen te staan... om uh, zichzelf te ontwikkelen tot een bedrijf. Tot een echt nou ja, bedrijf waar men dus concessies zal moeten doen... aan een zekere mate van vrij, vrijblijvendheid of idealisme... of nou ja, wat er dan ook uh, in het oorspronkelijke... Uh, ja, of, of een keuze voor een, een product of een publiek... wat niet koopkrachtig uh, genoeg is... Hebben jullie dat nu al in je achterhoofd bij het adviseren van mensen... dat die wet eraan gaat komen? Uh, nou, niet echt. Kijk, wat wij wel op dit moment doen... is uh, die ontwikkeling van de toetsingscommissie... feitelijk en de opkomst zijnde wet uh, volgen. En nou, tot nog toe uh, zie je hier in Utrecht dat er weinig problemen mee zijn. Dat, kan, dat ligt in andere steden of in andere regio's soms alweer heel verschillend. Dan zie je dat uh, nu toetsingscommissies al op een hele lullige manier... Uh, Plannen van werklozen zelf torpederen. terwijl ze allerlei stageplannen. bij instellingen en bedrijven goedkeuren. om maar zo te zeggen. Nou, dat ligt hier nog niet zo uh, sterk. Uh, we proberen wel om wat uh, invloed te krijgen. op wat er in die toetsingscommissie gebeurt. onder andere door daar werklozenvertegenwoordigers uh, in geplaatst te krijgen. Dat is nu onlangs gelukt. hier in Utrecht. Uh, en mensen die uh, in economische actieve, uh, activiteiten. Uh, werkzaam zijn. Dus onbetaald, vaak ook uit idealisme, proberen we ze duidelijk te maken van, van ja, weet wel wat je doet, wees een beetje voorzichtig met het aanmelden van dit soort activiteiten bij de sociale dienst. Want binnen de kortste keren leidt dat ertoe dat jouw initiatief uitgenodigd wordt om zich te laten toetsen bij de toetsingscommissie. En het is nog maar de vraag wat dat dan gaat opleveren. Het AHB helpt ook werklozen die zelf een bedrijfje willen starten. Paul Bijlo bijvoorbeeld, een voormalige scheepskok die na vier jaar werkloosheid voor zichzelf begon. Hij probeerde om op een wel heel aparte wijze als broodbezorger aan de kosten te komen. Apart omdat hij het brood tussen vier en zes uur ochtends bij zijn klanten aan de deur hing. Bijlo redde het financieel niet en is momenteel weer werkloos. Nou, het is misgegaan omdat... Uh, je toch als je een, een bedrijfje begint, moet je toch iets van kapitaal achter de hand hebben. Uh, dat hadden wij niet. We zijn met niets begonnen. We zijn uit een RWW-uitkering van 1470 gulden, zijn we zoiets opgestart. Terwijl we toch maandelijks hoge kosten hadden in de kosten van de ziekenverzekering. Uh, de eerste btw die je moet betalen aan de belasting. <kwijls> daar moet je toch uh, een klein beetje reserves voor hebben... Uh, het brood wat we betrokken moesten we toch uh, na een week meteen betalen. Terwijl veel geld toch op die klanten bleef staan. Uh, je moest uh, tal van verzekeringen betalen. Nou, dat hadden we allemaal niet. Ik bedoel, dat geld was er niet. We moesten toch uh, maandelijks een uh, 714 gulden betalen voor ons huis. Er komt dan nog uh, wat uh, energiekosten bij. Het waren toch uh, gauw 12 1300 gulden vaste kosten die we hadden. En die konden we eigenlijk niet opbrengen. Toen is het fout gegaan uh, met die, uh, in de winter met die elektrowagen. Want die elektrowagen komt dan toch eigenlijk niet helemaal uh, tot zijn uh, 100% vermogen. Met een beetje vriesweer, een beetje vorst, uh, is dat vermogen al gauw 50% verminderd. Dus ik moest nog alles een keertje met mijn luxe wagen brood bezorgen. En dat had me toch zo ongeveer aan benzine per dag zo'n 76 gulden kosten. Dat waren toch eigenlijk wel de grote klappen. Toen, we een, uh, toen bleek er een regeling te zijn... Uh, van sociale zaken. Je kon je een bedrijfje opstarten. en uh, daarmee kon je een half jaar je uitkering behouden. plus uh, een renteloze lening tot maximaal 25.000 gulden. Nou, dat hebben we dus. Een, uh, via het AAB in Utrecht. hebben we daar een bedrijfsplan voor opgesteld. en dat hebben we ingediend bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Nou, dat gaat dan uh, over uh, diverse schijven heen. en dat. Uh, er moest toen een commissie in die daarvoor, uh, die daarvoor uh, uh, plaats heeft bij de sociale dienst. En die hebben dat bedrijfsplan beoordeeld. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, ambtenaren. En uh, die mensen komen niet uit het bedrijfsleven. Dat uh, zijn volgens mij toch mensen die uh, uitgepromoveerd zijn... en toen maar in die commissie gedouwd zijn. Dus die weten eigenlijk feitelijk niet wat er aan de hand is... Uh, in, het bedrijf, in de bedrijfstak die ik dus uh, had... En die hebben dat afgekeurd, dat bedrijfsplan. Die vonden dat toch maar beter dat ik een, een sociale dienstuitkering kreeg waarschijnlijk. Toen is dat uh, plan is dat, is naar de RDK gegaan... want die moet dan weer een advies geven aan die commissie van de sociale dienst... die dat geld weer beschikbaar moet stellen. Maar ja, dat zijn weer de economen. En ik geloof niet dat mijn bedrijfsplan uh, zo goed is opgezet... dat dat een economisch uh, advies kan, uh, uh, kan verdragen. Uh, wat schort er dan aan? Nou, er schort aan dat. Uh, ik denk, wat ik denk dat aan schort, is dat er te weinig winst wordt gemaakt. Wij zijn ervan uitgegaan dat als we elk jaar er ruimschoots van kunnen leven, dan is het voor ons goed. En dan hoef ik geen uh, duizenden guldens in de maand te verdienen. Maar een, uh, een 17.000 of een 18.000 gulden voor ons per jaar is genoeg. Uh, u denkt niet dat ze ook bij u het argument kunnen gebruiken dat het oneerlijke concurrentie wordt ten opzichte van de gewone bakkers, de bakkers die geen subsidie of uitkering erbij hebben. Want de Utrechtenaren kopen natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid brood... en gaan niet meer brood kopen doordat u het aan de deur hangt. Nee, dat is waar. Het is een soort van dienst dienstverlenend bedrijf. Wij proberen van een warme bakker op het ogenblik brood te slijten... aan de deuren en wij geven daar een bepaalde service voor. Die service die houdt in dat ik een echt een warm brood breng. S'morgens dus vroeg, de damp komt nog zogezegd van het brood af... als die op het bord verschijnt en warme bakken zullen uh, je toch tot een uur of half negen moeten wachten... Je dat je daar terecht kan. En als de winters goed vriest en iemand staat om zeven uur op... en het brood hangt er sinds half zes, dan is het knalhard natuurlijk. Dan nou, is het hard, inderdaad. Dat is zijn dan drie maanden van het jaar uh, waarin uh, die service niet helemaal opgaat. Nou, is, is dit plan is nog in behandeling bij... Uh, Sociale dienst heeft afgewezen de subsidie... en het is niet in behandeling bij het regionaal dienstverleningscentrum Kleinbedrijven. Die kunnen dan de sociale dienst nogmaals adviseren en die kunnen dan adviseren om wel een subsidie te geven. En u verwacht dan hier veel van. Als het, stel nou dat het gaat niet door, heeft u dan al uh, alternatieve plannen om een bedrijfje te beginnen? Ja, er zijn dan, uh, als het niet doorgaat hebben we genoeg, uh, genoeg ideeën om weer iets anders uh, te beginnen. En, uh, want ik hoef, dan, ik hoef na een jaar of na twee jaar hoef ik niet meer terug te komen bij die klanten van twee jaar geleden, want die zijn dan zo gewend aan het brood zelf halen of het brood wekelijks in te slaan en het uit, de diep, uit het bekende diepvriesvakje te nuttigen... Dat, dat heeft dan geen zin meer. Maar ik ben dan, als het afgewezen wordt, ben ik inmiddels zo thuis in de procedure... dat we gewoon volgens de normale procedure eerst iets aanvragen en dan starten... het kunnen gaan beginnen. En dan zou ik waarschijnlijk... Ik ben nu bezig om eens uit te vogelen hoe dat gaat op, op markten, jaarmarkten en braderieën. Dan zou ik toch uh, weer zo'nzelfde aanvraag indienen voor een, uh, voor, een, uh, voor een vervoermiddel en voor wat handelsgelden. Dan zou ik graag een uh, mobiele uh, croissanterie beginnen. Dat is dus uh, de croissanterie die je nu in de stad uh, ziet uh, opbloeien als paddenstoelen. Niemand doet dat nog mobiel, maar het kan wel mobiel. En dat zou ik dan graag willen gaan doen. Daar ben ik dus mee bezig om dat eens dus een beetje op boter te zetten. in geval de RDK mocht zeggen dat ik eh, dat mijn plan zou rammelen. Het ondernemingsplan van Bijlo ligt momenteel dus bij het regionaal dienstverleningscentrum Kleinbedrijf. Bij dat RDK werkt de heer van der Tier. De regeling bestaat pas een half jaar, maar hij heeft al stapels ondernemingsplannen op zijn bureau liggen. Als ik uh, grof ga rekenen, dan moet ik aantekenen dat op 1 mei 1985 die uitkering in werking is getreden. Dat wij vanaf die periode tot, uh, tot en met vandaag zo'n dikke 100 aanvragen hebben gehad in de provincie Utrecht. Nou, op jaarbasis zal dat zo'n 200 zijn. Nou, er zijn 22 vergelijkbare stichtingen RdK in Nederland. Dus we praten over een 2400, nou, misschien 3000 aanvragen per jaar. Het totale aantal bedrijven dat in Nederland start... dat ligt ongeveer op de 15.000, 16.000 stuks. Dus naar verhouding valt dat wel mee. Ja. Hoe, in hoeveel van die gevallen geeft u uw fiat eraan? Ik denk dat dat op ongeveer 50% van de gevallen ligt. Maar daar moeten we wat in het achterhoofd houden. Het is de bedoeling dat het aantal mislukkingen terugvalt. Op dit ogenblik is het zo dat uh, een 30% van mensen die een bedrijf beginnen... na 7 jaar dat bedrijf nog hebben. Nou, wat we proberen te bereiken is dat er een hoger percentage slaagt. Dus het afwijzen van een uh, aanvraag negatief adviseren op een aanvraag... houdt eigenlijk in dat uh, er weinig vertrouwen is... dat er het bedrijf kan blijven voortbestaan. We denken wel op de wat langere termijn. Maar wat voor criteria hanteert u daarbij? Aha, dat is heel makkelijk. Een bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat is een eenvoudig antwoord. Ja. Maar dat betekent dat meer. Uh, naar mijn idee is een bedrijf levensvatbaar... als het voldoende oplevert, voldoende winst maakt... om in het levensonderhoud van de ondernemer te voorzien... en aflossingen... Rentebetalingen te doen aan financiers. En daarnaast, als het even kan, nog wat reservecapaciteit hebben. om als de omzet tegenvalt of de kosten wat hoger uitvallen. om dat op te kunnen vangen. Dan is een bedrijf levensvatbaar. Nou, de basis naar mij toe is eigenlijk. dat als iemand genoeg heeft aan duizend gulden per maand. ik niet zeg dat hij 50.000 gulden per jaar moet gaan verdienen. Maar dan heeft hij twaalfduizend gulden per jaar genoeg. Nou, daar zijn de meningen over verschillend. Als je een bedrijfseconoom van een organisatie... als het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf neemt... bijvoorbeeld, die gewend is om over grote bedrijven uh, te adviseren... die zegt 50.000 gulden ondernemersinkomen... plus 5% uh, van het geïnvesteerd in vermogen... moet aan winst uit het bedrijf komen. Nou, een klein bedrijf uh, hoeft dat niet te doen. Die belegt zijn geld en probeert daar een boterham uit te krijgen. Nou, als hij tevreden is met 12.000 gulden per jaar... heb ik daar geen problemen mee. Ja goed, u, u kunt dat heel mooi zeggen, 12.000 gulden per jaar. Dat is dus onder het bijstandsniveau ja. aan inkomen dan. Voor zo'n startend ondernemer. Dan kunt u toch zeggen van het is, uh, het is levensvatbaar. Maar wanneer zegt u dan dat het niet, niet levensvatbaar is? Als, want dat zal toch niet alleen van de begrote uh, winst of begrote loonkosten afhangen. Dat ligt ontzettend moeilijk. Een bedrijf is niet levensvatbaar als ze dat niet opbrengt. Kijk, mensen zijn, maken een plan. En het leuke van plannen is dat schattingen naar omzet kan toe... Uh, in de praktijk gezien te hoog uitvallen. En dat kosten vaak vergeten worden. Er zijn uh, bepaalde kosten waar mensen niet aan denken. Uh, men heeft een auto, die moet na zoveel jaar uh, moet die vervangen worden. En daar moet je voor sparen, dat heet dan afschrijven. Als je daar niet, geen rekening mee had, dan kom je vast te zitten. Nou, het heeft geen enkel nut om een bedrijf te beginnen waar je van moet leven om na een aantal jaren te zeggen van ik heb vervoer nodig... maar ik red het niet omdat die auto niet kan vervangen. We kijken wel naar die langere termijn. En als een begroting reëel is opgesteld... zullen wij niet zeggen dat het niet kan. Maar er zal niet te min, één op de twee die bij u komt... die wordt teleurgesteld. Er zijn ook een hoop mensen die tegen beter weten in... Uh, een bedrijf willen gaan beginnen. Omdat het vaak een laatste strohhelm is. Op de arbeidsmarkt is uh, weinig ruimte... Um, mensen hebben een bepaalde leeftijd bereikt... kunnen daardoor niet meer ingepast worden... maar hebben een bijstandsuitkering of nog een wuv uitkering en de bijstandswet met uh, het opeten van een eigen huis bijvoorbeeld uh, staat te kijken. Ik kan me best voorstellen dat die mensen teleurgesteld worden. Maar ik denk dat de teleurstelling groter is als ze na twee, drie jaar... Uh, als ze een bedrijf zijn begonnen, moeten zeggen van ik stop. En dan zijn de problemen nog veel groter. Denkt u dat echt? Denkt u niet dat die mensen het heel prettig zouden vinden... dat u uit, desnoods uit sociale overweging zo'n plan het voordeel van de twijfel zou geven? En als ze dan maar... Dan, dan hebben ze het in ieder geval gedaan. Dan zijn ze twee, drie jaar bezig geweest. En dan, dan weten ze uit eigen ervaring dat het niet lukt. Maar misschien lukt het ook wel. Dat kan. Uh, natuurlijk, er zijn ook mensen die een eigen bedrijf beginnen... waar wij nee tegen hebben gezegd Waar uh, wat wel loopt. Tuurlijk. Maar... Het is, een, het, is, het is een hele moeilijke zaak, hè? die inschatting van wat moet je doen, wat moet je niet doen. Als, uh, als ik persoonlijk ervan overtuigd ben dat een bedrijf het niet kan redden, niet langer dan 1, 2 jaar kan redden, uh, denk ik voor mij persoonlijk dan dat het socialer is om dat van tevoren te zeggen van begin er maar niet aan. Dan komen we hier dus weer, op de... De weer buiten. Hier komen ja. dus weer op de werf. Uh, in de, voor volgend jaar hebben we een planning om uh, hier dus ook uh, van deze brug tot die brug met een uh, twintigtal waterfietsen te gaan uh, werken. Die waterfietsen zullen dus ook niet uh, met grote uh, bedragen uh, zomaar even nieuw bij de fabriek besteld worden. Het is de bedoeling dat er dus uh, waterpartijen waterfietsen worden opgekocht voor zover dat uh, niet meer... Uh, helemaal in orde is, zodat en de laswerkplaats en de fietsenwerkplaats... de fietsenwerkplaats bijvoorbeeld voor de kettingen, trapmechanisme kan zorgen de laswerkplaats voor de afgebroken stoeltjes... of de lek-drijvers uh, uh, kan gaan werken, de schilderwerkplaatsen weer kan schilderen... en zo zo'n volgend jaar beginnen met E, 2 fietsen... Ja, uh, en verlieverlee dus uh, die fietsen hier in, uh, in de, in de gracht brengen... die dan ook te huur zullen zijn. Uh, dat sluit dan aan op het terras... Als het hard loopt, dan kan de mensen even plaatsen in het terras dat er een fiets er binnenkomt. Komt hij vol te zitten met Duitse toeristen? Nou, wie weet. En uh, uiteraard moet daar weer een voor zijn, want de waterfietsen mogen kunnen en mogen dus niet in de graf blijven. Vrouwenbedrijven zijn een apart onderdeel van het grijze circuit. Om dit soort bedrijven te helpen is er in Amsterdam de afdeling vrouwenbedrijven van de stichting Experimentele Werkplaatsen. De stuw is vergelijkbaar met de Utrechtse AAB. Ze helpen mensen die een bedrijf willen starten... met alle voorkomende problemen. Zo moest vrouwenfietsenmakerij Zijwind de zaak financieel reorganiseren. Anja de Vetter van de stuw hielp ze daarbij. Over vrouwenbedrijven en alles wat daarbij komt kijken... fietsenmaakster Hanneke van Zijwind... en Anja de Vetter van de stichting Experimentele Werkplaatsen. Experimentele Werkplaats komt heel duidelijk voort vanuit de geschiedenis. De stuw bestaat nu 12 jaar. En toen de tijd is het begonnen, heel duidelijk, vanuit experimentele werkplaatsen. Vanuit het idee dat uh, er bedrijven projecten opgezet moesten worden... waar andere arbeidsverhoudingen waren, waar andere arbeidsomstandigheden waren. De was toen... Uh, uh, wel werk, maar niet zo. <kling> en die naam die hebben we dus nog steeds meegenomen. Het blijkt ook van, uh, dat heel langzamerhand... De, Motivatie waarom mensen een eigen bedrijfproject willen beginnen... heel erg aan het verschuiven is. Een paar jaar geleden was het nog zo dat heel veel mensen... vanuit puur ideële motieven voornamelijk een bedrijf wilden beginnen. Terwijl nu steeds meer en meer is dat mensen ook vanuit economische motieven willen beginnen. Dus het feit dat ze gewoon onafhankelijk willen zijn van... Uh, zowel van partner, wat vrouwen dan betreft, maar ook van, uh, van de sociaal dienst. En jullie zijn opgedeeld in verschillende afdelingen. Jij werkt bij uh, afdeling vrouwenbedrijven. In hoeverre werkt die afdeling anders dan een andere afdelingen van de stuur? <kugels> uh, ik denk dat er een, uh, een heel aantal dingen gelijk liggen. Ik bedoel, de, alle bedrijfseconomische aspecten en ook, ook de marketingaspecten, die liggen natuurlijk voor vrouwenbedrijven exact hetzelfde als voor, uh, als voor gemengde bedrijven. Er is een aparte afdeling vrouwenbedrijven omdat uh, gebleken is dat vrouwen nog weer extra moeilijkheden hebben om een eigen bedrijf te beginnen. Dat heeft twee kanten. De ene kant is uh, van buitenaf. Banken nemen helaas nog steeds vrouwen minder serieus. Ik ben laatst met een, uh, met een vrouw naar een bank geweest voor een lening. En de bank zei dat het een prachtig ondernemingsplan is wat u heeft, mevrouw, en we zullen het bestuderen. Uiteindelijk zeiden dus ze nog steeds dat het een prachtig ondernemingsplan was. Maar ze keurden de lening niet goed. En na veel vragen bleek de reden te zijn dat ze er geen vertrouwen in hadden. Dat die vrouw het zou lukken om een bedrijf te runnen tegelijkertijd met haar gezin. Het was een alleenstaande vrouw. Dat is natuurlijk een vraag die, die überhaupt nooit aan mannen gesteld zou worden. En ze hadden haar niet eens gevraagd hoe ze daar zelf over dacht. Dat betekent dat uh, vrouwen zich nog weer eens dubbel waar moeten maken. Dat ze dus nog weer eens extra... En uh, stevig op hun benen moeten staan om alles er wel door te krijgen bij de verschillende instanties. Um, ik denk dat een ander punt is. Dat vrouwen uh, op zich gewend zijn geweest, al eeuwenlang denk ik, om onbetaalde arbeid te verrichten. En dat heeft dan uh, twee effecten. Enerzijds uh, wordt het daardoor, is het daardoor moeilijk voor hun of is het een drempel overheen om echt gewoon de prijzen te vragen die nodig zijn. En anderzijds eh, hebben ze veel te maken met vrouwelijke consumenten. En die vrouwen die gaan er bijna ook vanuit, dat zie je zeker met vrouwenbedrijven... Eh, dat eh, die vrouwen weer eh, onbetaald werk verrichten. Dus die hebben zoiets van, jullie zijn een vrouwenbedrijf... dus jullie prijzen kunnen wel veel lager zijn. Dus het werkt, dat aspect het werkt, eh, werkt ook aan twee kanten. Wat voor vrouwen komen daar nou allemaal op af? Want als je het hebt over vrouwenbedrijven, denk je toch dat is een... Bepaalde ideologische groep, trouwens ook bij mannenbedrijven. Een mannencafé denk ik ook aan een bepaalde groep mannen. Ja. Klopt dat ook of komen er allerlei soorten vrouwen op aan? Ja, er komen allemaal soorten. Dat is echt heel verschillend. Als je, ja, vrouwenbedrijven heeft natuurlijk ook alweer een geschiedenis gemaakt. De, de eerste jaren werden er heel duidelijk bedrijven opgericht... Uh, vanuit het, uh, ja, als een soort extra ondersteuning voor de vrouwenbeweging. Vrouwencafés, vrouwenboekhandels, uh, vrouwenfilms... Dat is de laatste jaren al absoluut niet meer zo. Daarna werden er veel vrouwenbedrijven opgericht... vanuit uh, de weinige mogelijkheden voor technische bedrijven. Vrouwen met technische beroepen die zeer weinig mogelijkheden hebben... om aan de bak te komen. En het laatste jaar is het zonder meer zo... dat uh, allerlei soorten vrouwen bij ons komen. De reden waarom uh, het dan vrouwenbedrijven zijn... is omdat vrouwen vanuit de afhankelijkheidspositie die ze altijd gehad hebben iets hebben van ik durf bijna niet met een man samen te werken want uh, dan binnen de kortste keren uh, laat ik weer over me heen lopen en dan lukt het me weer niet om gewoon zelfstandig te zijn en mijn eigen werk te bepalen. Er ja, speelt dus ook een beetje mee dat vrouwen bang zijn dat als ze bijvoorbeeld hier zo'n fietsenwerkplaats werken en met mannen zouden werken iets zou even niet lukken dat zo'n man er direct op af zou, zeggen, af zou stappen en zeggen meisje laat mij dat maar even doen. Ja ik denk dat je dat beter aan Hanneke kan vragen. Uh, ja, ik denk het wel. En ik denk, dat het, uh, uh, ja, ik denk dat ik hier ook niet zin heb om in mijn eigen bedrijf uh, daar nog eens over te knokken. Toen te knokken dat wil ik wel uh, buiten de zaak doen. Maar ook nog eens in mijn eigen bedrijf uh, in discussie gaan met mannen over uh, waarom ik het doe zoals ik het wil doen. En waarom ik niet wil dat zij dat dus voor mij doen. En uh, om die mogelijkheid uit te sluiten uh, werken we dus niet met mannen. Hoe lang bestaat het al, deze fietsenmakerij? Uh, deze bestaat uh, twee jaar, over twee weken. J jullie zijn direct begonnen met één iemand in loondienst te doen en drie niet? Nee hoor, nee. We zijn uh, in eerste instantie gewoon met vier mensen begonnen... die alle vier in de uitkering zaten. Maar de eerste die, uh, is vorig jaar in november in loondienst gekomen... omdat ze uit de uitkering uh, geknikkerd werd. Ze moest een uh, baan aannemen die volgens het arbeidsbureau passende arbeid was... voor een jaar, tijdelijk. En uh, dat zag ze niet zo zitten, want ze werkte hier in mijn zaal... Met toestemming van de sociale dienst. En uh, dus die baan heeft ze geweigerd. En gelukkig hadden we toen net genoeg geld om uh, haar hier uit te kunnen betalen. Dus je eigenlijk noodgedwongen eentje in loondienst genomen. Ja, maar ja, het, het, lag, het plan lag natuurlijk al lang op stapel om dat uh, binnen zeer korte tijd toch te gaan doen. Dus uh, het diende zich aan en het uh, kwam zo. Ja, daar hebben we nu al twee lonen. Ja. Wanneer hebben jullie alle vier lonen, denk ik? Eind volgend jaar. <laughs> dat is wel een goede omzet hier. Is Fantastische omzet hier. Noem eens een cijfer. Oh, nee, daar doen we geen uitspraak over. Maar heel veel nullen. Vrouwenfietsenmakerij Zijwind is een goedlopende zaak. Ze onderscheidt zich niet van andere fietsenmakerijen. Behalve dat de zaak wat opgeruimder is en gezelliger is ingericht. Over een jaar is Zijwind waarschijnlijk een gewoon, formeel bedrijf... waar alle vier de vrouwen een inkomen uithalen. Er zijn echter ook mensen bij wie het precies andersom gaat. Die zijn dolgedraaid in het gewone bedrijfsleven... en voor hen is het informele circuit vaak de uitkomst. Bij de arm bijvoorbeeld werken heel wat mensen die elders uit de boot zijn gevallen. Op de werf voor de timmerwerkplaats staat een jongen een karretje te schilderen. Hoe is hij bij de arm terechtgekomen? Ik zat toen in een TG, dus een therapeutische gemeenschap in, uh, in Utrecht. Dan. En daar heb ik anderhalf jaar gewoond. En via hun, via de TG dus, ben ik in uh, contact gekomen met de Stichting de Arm. Of ik daar kon werken. En dat kon dus, als vrijwilliger voorlopig. Via het overleg met uh, het GMD, dat staan dan weer de Gemeenschapsmedische oh, Dienst. Waar ik dan uh, dus een uitkering van heb. En dat kon dus, via met hun. Valt een beetje. Ja, vindt ja. Het is heel anders dan uh, wat ik daarvoor gedaan had. Wat heb je daarvoor gedaan? Ja, ik uh, heb 15 uh, nou, jaar of zo in de fabriek gewerkt. En, uh, nou, en uh, dat beviel me dus niet. En, uh, uh, toen kwam ik dus door allerlei omstandigheden kwam Ik eerst in de TG en toen hier. En waar ja. ik dus nu, uh, ja. Maakt het voor jou uit dat het vrijwilligerswerk is? Of zou je liever betaald krijgen? Nou ik vind dit zo leuk, ja. ik, vind, ja. ik heb niet zo'n baas achter. en ik mag zelf ook hier verantwoording nemen van dingen, en, uh, met mensen uh, overleggen van uh, weet dit of dat, wat kost dit en uh, hoe we dat hebben, nou dat, uh, ja, dat ben, mag het zelf doen van, uh, van de arm bij de arm, dan. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. Leuker dan een betaalde baan? Ja inderdaad, ja. dat vind ik dus wel. Ja. Bedankt, die ging nou weer naar de overkant dat loopt, altijd. Ze zijn altijd gebruikbaar. de, de jongen waar ik net even mee sprak die kwam uit de therapeutische gemeenschap. Komen, komen er meer mensen met problemen hier die hier proberen te werken? Ja, we hebben, dus, uh, we hebben natuurlijk wel, uh, wel uh, meer uh, mensen die uit verschillende ex-psychiatrische patiënten, ex-drugsvershaafde, mensen uit uh, de.. Ja. Uit de sector ja, het dus, niveau, oh, gezinsvang te huis. Ja. Dat soort uh, invalshoeken. Vaak, uh, ja. vaak wordt er ook dan vanuit de instellingen ja. de suggestie uh, ja. gedaan. Uh, misschien uh, ja. kunnen we proberen ja. om iemand. Uh, het in... Ja! Sorry, er is weer telefoon voor je. Het is klaar. Oh prima. Prima, prima. Uh, dus. Uh, wat wij dus niet doen is dus met die betreffende instanties, voor zover ze daarbij betrokken zijn, uh, in formele uh, structuren gaan zitten. Dus we hebben altijd uh, de, uh, de, de, de stelling. Uh, we stellen ons altijd zo op, van als mensen zeggen, ja, ik zit met een patiënt of een dit en dat. We uh, moeten soms de rapporten toegestuurd krijgen, dan gaan we dus nooit op. En we zeggen, iedereen kan hier binnenkomen, je mag best meekomen, we voeren gewoon het gesprek. En uh, op die manier krijg je natuurlijk nogal... Dus we behandelen geen aanvragen. Het enige wat wij, wat wij doen is uh, in het uh, kader van de alternatieve straf, uh, omdat dat niet uh, informeel te regelen valt, plekken bieden aan jongeren die dus door de kinderrechter uh, uh, of een veroordeel van je krijgt dus een maand of je doet dus alternatieve arbeid. Niet alleen voor de mensen bij de arm biedt het grijze circuit de uitkomst. Dat geldt ook voor uitkeringsgerechtigden die niet stil kunnen zitten... mensen met een saai baantje die daarnaast wat zinnigs willen doen... en voor mensen met weinig geld die bij de informele bedrijfjes... vaak goedkoper geholpen kunnen worden. Vooral dat laatste punt zit de overheid niet lekker. Concurrentievervalsing, zeggen ze. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft in haar rapport Waarborgen voor Zekerheid... enkele oplossingen voor dit probleem aangedragen... Theo Zandstra van de Wetenschappelijke Raad over de conclusies uit dit rapport. De belangrijkste conclusies die, er, die in dit rapport getrokken worden is eigenlijk dat, uh, dat we uit het bestaan van die informele economie bepaalde lessen kunnen leren die voor de hele economie opschijn gaan, namelijk dat mede door de wijze waarop ons stelsel van sociale zekerheid wordt gefinancierd, de arbeidskosten sterk zijn toegenomen en dat dat een negatief effect kan hebben op de werkgelegenheid. Nu zijn er op zich een aantal mogelijkheden om die arbeidskosten te verlagen. Uh, men kan denken aan uh, zogenaamde loonkostensubsidies... Waardoor, waarbij dus door de overheid een gedeelte van de loonkosten wordt uh, gesubsidieerd... en zodoende tegen lagere kosten uh, gewerkt kan worden. Uh, daar zijn een aantal nadelen aan. Uh, de belangrijkste is dat loonkostensubsidies alleen uh, op zouden gaan... voor mensen die in loondienst werken, dus voor werknemers... en waardoor dus zelfstandigen... Uh, niet voor een dergelijke uitkering en aanmerking zouden komen. En juist in dit gebied waar wij het nu over hebben... Uh, bestaan veel echt kleine bedrijven die hooguit een zelfstandige en misschien enkele werknemers bestaan. Dus dat zou in dat opzicht niet een geheel afdoende oplossing zijn. Uh, in het rapport van de WRR wordt gepleit voor de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen. Omdat op die manier uh, bijvoorbeeld het verschil tussen mensen die met een uitkering een bepaalde werkzaamheden verricht en mensen die dat niet doen... wat tot concurrentie zou leiden, opgegeven wordt. Omdat gewoon iedereen met een bepaalde uitkering werkt. Of dit echt tot een verlaging van de arbeidskosten leidt... dat hangt dan meer af van de wijze waarop zo'n gedeeltelijk basisinkomen gefinancierd wordt. En daarvoor wordt ook in dit rapport aangesloten bij wat ik al eerder noemde, een lastenverschuiving in de belasting- en premieheffing. Waardoor dus niet alleen de arbeiders de belasting en premie opbrengen... maar ook... Uh, kapitaalintensieve bedrijven een groter gedeelte van hun rekening moeten nemen. Ja, een premieheffing voor robots en dat soort dingen. Wel eens van spreken, ja. ja, ja. ja. En met zo'n basisinkomen is het dan de bedoeling dat die uh, informele economie, zeg maar, geformaliseerd wordt? Ja, dat is in ieder geval de hoop dat, het, uh, dat op die manier in ieder geval dat, dat grote prijsverschil wat er nu bestaat tussen een formele en een informele dienst verkleind zal worden, waardoor het aantrekkelijker wordt om bepaalde. Activiteit activiteiten weer in de formele economie uit te voeren. Het klinkt allemaal leuk en aardig, zo'n gedeeltelijk basisinkomen. Maar het doel is feitelijk hetzelfde als dat van alle wetten en regeltjes... die al gehanteerd worden, namelijk het terugdringen van het grijze circuit. De mensen die ervoor kiezen om in die informele sector te werken... willen helemaal niet geformaliseerd worden. Nog eenmaal Ad Schenk. De marges die nu geboden worden in allerlei regelingen die je kan gebruiken... die hebben alles te maken met uh, het overschot op de arbeidsmarkt... met uh, de versoepeling van uh, het hanteren van, uh, van regelingen. Zo gauw de maatschappij, uh, de arbeidsmarkt, weer om mensen zit te springen... dan zal men ik al die regelingen terugdraaien, de nek omdraaien. Uh, zullen niet meer van toepassing kunnen zijn. En dan willen wij in ieder geval zelf uh, een situatie hebben... dat we kunnen zeggen, maar wij gaan door met wat we willen. Maar wat willen jullie nou precies eigenlijk? Ja, wat, uh, wat wij willen, we willen toch een, een, een, een... Ja, iedereen zou het ook weer voor zichzelf natuurlijk moeten, moeten, moeten, kunnen, moeten zeggen. Uh, we, we, wat, wat we denken dat we hier willen, we willen samen sterk staan. We willen solidair uh, uh, op, op basis van solidariteit met elkaar uh, uh, uh, samenwerken. Daardoor ook op basis van gelijkheid. Uh, de, de weg die je meestal moet gaan uh, van opleidingen of wel. Wel of niet opleidingen die veel bepaalt van in welke wijk je woont, in welke buurt je woont. Uh, uh, welke baan je krijgt, wat je aanzien in de maatschappij is. Daar willen we omheen. Daar willen we ver van weg blijven. Yeah. Een soort eigen economisch circuitje opbouwen waar alles gebeurt eigenlijk. Ja, en dat, dat ja, een... een, een, een een, een uh, inderdaad klein, klein economisch uh, uh, eiland misschien in, in een, in een, uh, in een uh, groot boze buiten, buitenwereld. Ja? Waarbij we niet willen zweven, niet uh, aan, uh, aan zwevende ideologieën willen doen. Maar heel praktisch kijken van uh, waar, hoe, hoe kan je dat bewerkstelligen. Hoe kan je overleven, handhaven. Ja? Waarbij je dus uh, baas in eigen, in eigen bedrijf, baas in eigen, in eigen leven, in eigen wereld bent. U hoorde een aflevering van Het Spoor getiteld... Het grijze circuit uit 1985, gemaakt door Paul van der Gaag. En we lijken die, die hele grijze circuitontwikkeling... in één blauwdruk over 2013 te kunnen leggen. En ja, gezien de bezuinigingen bij de omroepen zullen ook veel radiomakers heel creatief moeten gaan worden. Dus alle leuke ideeën daarover, die zijn welkom via woord.vpiro.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u naar datzelfde adres mailen, woord.vpiro.nl. Ik ga heel snel deze um, envelop openmaken. Er zitten heel veel inzendingen in met betrekking tot de prijsvraag van vorige week. En ik ga al die inzendingen uitspreiden hier over de vloer. Mensen die geen webcam hebben, die kunnen dat niet zien. Anderen misschien wel. Ik ga het gewoon even hier. En dan vraag ik straks, techniek is Gert van Dam... om blind de winnaar uit uh, dit bergje te halen. Goed, het is uh, bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met onze uitzending Woord... hier op Radio 1 bij de VPRO. Uh, wat gaan we doen in het volgende uur? Nou, dat is precies waar het over gaat, ook in die prijsvraag. We gaan verder met het hoorspel Michail Strogoff, de koerier van de Tsaar. En degene die straks de gelukkige is, die wint het luisterboek van dat betreffende hoorspel. Blijf er even bij, even een kort journaal en dan zijn we terug. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.